Ja? Dat was hem op de zaterdagmiddag als eerste. Na drie uur Jordan de Spider-Murphy-Kang. En skandal om Rossi voor Zandvoort en de regio. Nou, het zonnetje schijnt uh, lekker uh, buiten... en ik uh, ben benieuwd of de, daar bij van ook het zonnetje schijnt op het voetbalveld. Nee, die scheen. Die scheen? Ja, het is niet behoord hier. Maar uh, dat, het uh, gebeuren hier... dat niet helemaal geen, uh, geen zonnetje... want Zandvoort is er bar mogelijk slecht bezig. Maar de bal kan nauwelijks in de ploeg gehouden worden. Uh, als ze hem uh, dan kunnen veroveren... Dan is binnen de kortste keer is hij dus weer weg. En dat, uh, ja... Dat merk je gewoon, de, de, een team dat niet op elkaar ingespeeld is, dat is nu, staat hier in het veld. En zojuist is zelfs zonder uh, Hittinger, de interimcoach, uh, Michael Kuil, uh, ge, gewisseld. Uh, die is eruit gegaan en Maurice Molle is erin gekomen. En ik sprak net Kuyl van, ben je geblesseerd? Hij zei, nee, ik weet bij God niet waarom ik eruit ben hoor. Maar dat gebeurt dus nu. Helles is, is constant eigenlijk, uh, balbezit uh, van de 32 minuten die we nu gespeeld hebben... Um, nou, denk ik, is toch wel 25 minuten de bal in bezit van Hellas geweest. En dat geeft dus aan dat Zandvoort uh, erg moeilijk heeft. Uh, speelt meestal op de eigen helft. Kwam juist nog heel even eruit. Kreeg er wel een corner mee. Maar ook dat kwam helemaal niks uit. Geen gevaar, helemaal niks. En um, uh, ja, uh, armoede laten we zou zo zeggen. Is so, Zandvoort, ik to een Sorry. Zandvoort toch een beetje last misschien van het kunstgras, of... Uh? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, de bal kan gewoon niet in de ploeg gehouden worden. Uh, er, er komt een paas en dat is meestal over lange afstand. En zoals nu ook weer hè, weg. Meteen weg. Eén paas. En de bal is weg. Vrij krijgt zandvoort. Jonkeur, Nou, toch wel echt een van de betere. Die speelt er zo in de voeten van een Hellas speler. Uh, en dat, uh, dat gaat toen constant zo eigenlijk. Dus de aanval afwimpelt af, uh, en kan uh, Remco Loos misschien die bal een keertje naar voren transporteren. En daar staat nog eens. Die kan hem krijgen. Nee, maakt een overtreding inderdaad. Hij duwde de tegenstander in de rug om ruimte te krijgen. Ja, dat mag Helemaal niet. in de schijfzetten van dienst. Uh, die we al een paar keer meer hebben meegemaakt. Goede schijfzetten overigens. Die floten terecht voor. Dus weer de bal van Hellas. Weer op de helft van uh, Zandvoort. En dan is het... Uh, ja... Kon, kon, wat ik zou zeggen, Faiser Rikkers kon de bal aannemen. Uh, dat deed hij ook. Maar meteen was je weer tijd want er stond een helftspeler, uh, die kwam naar hem toe en hij schiet gewoon tegen die helftspeler op. Dat, is de, dat zijn de dingen die nu gebeuren. Voorzit, vanaf de linkerkant. En dat is woe, bijna een doelpunt. Jorgespiet kon er niet bij komen, Maar ook de rechtsplits van Hellas kon er niet bij komen. Maar de bal is nog steeds in bezit van Hellas. Op de helft van Zand voor de halve. En die gaat daar heel klorig gaat die bal over de zijlijn. De speler van Hellas, die maakt de schijnbeweging Die wil over de bal heen draaien En die raakt die bal met zijn enkel Met zijn hiel En die rolt gewoon over de schijnbeweging De soms moet mocht niet gaan gooien Dus ondertussen gebeurt Max Aardewerk met twee man om zich heen Komt er toch netjes uit Maar geeft die bal dan gewoon weer weg Inderdaad Aan een Hellas speler Zo gaat het constant Ja Ik denk dat we straks nog even terug kunnen komen Want het op dit moment verdient het echt niet de schoonheidsprijs Deze wedstrijd hier van Hellas tegen Espresso We komen straks weer bij jou terug Joop Prima, totsachtig. Dankjewel, Jo. Eleven coffees Lake play. later night when I'm feeling blue. I saw my ass before I of you. since you closed the door. De hole in the Ja, de hole in the head. Ja, <laughs> Oké. Okay. Nou, Een dan andersom, hè? Ja, precies. Nee, dan heb je probleem. <laughs> ja, dat is lastig. Bal tegen je hoofd gaat zeker of zo. Dat zou me kunnen, natuurlijk. 14 november, dan gaat hij aankomen hier in Zandvoort. Uh, Wie? Sinterklaas, natuurlijk. Dat nee, jij niet. Ja, echt waar. Echt waar? altijd leuk. Echt waar, Maurice? Ja. En jij weet er alles van. Nou, ik weet het dan... Hoe kan dat zo? Dat jij nee, ik... er zoveel vanaf weet. Nou, kijk, ik, ik lees graag uh, naar TekstTV. En daar staat het op natuurlijk, hè? Oké, okay, wat gaat er 14 november allemaal gebeuren nou ja, veert... en hoe ziet het schema eruit? 14 november komt Sinterklaas met de boot van de KNRM naar Zandvoort toe. Die zal rond 12 uur op het strand aankomen ten hoogte van het rotondegebouw. Dan zou hij een kleine wandeling gaan maken naar boven toe waar Amerika op hem staat te wachten. Een Lieve, brave schimmeltje van Sinterklaas. Een mooi paard overigens, vind ik hier jaar. En dan zal Sinterklaas op Amerika stappen, Kerkstraat naar beneden gaan en naar het Raadhuisplein gaan. Daar zal hij uh, worden ontvangen door de burgemeester. Uh, ja, kleine toespraak natuurlijk. Zoals, een beetje net zoals ieder jaar eigenlijk gaat. Hele hoop zwarte pieten zijn er weer bij, is mij verteld. En dan uh, na een kleine toespraak zal hij een rondje gaan maken door het centrum heen. Uh, dat zal ongeveer een half uur in beslag nemen. En dan gaat hij richting de Sporthal waar het Sinterklaas spektakel weer zal zijn. Dat begint om, ja. Dus ik even over te twijfelen. Ja, ik mij... zeg even snel twee uur. Ja, volgens mij twee ja. uur of kwart, kwart over twee volgens mij. Kwart over twee. Uh, twee uur gaan de deuren op open. Kwart over twee uh, is er toegang daar. Dat zal ongeveer twee uurtjes duren. Er zijn leuke activiteiten weer te doen. Uh, ik denk dat de kinderen weer een dansje mogen doen. Als ik me het goed herinner van vorig, vorig jaar, toen was er ook even bij. Mm -hmm. ja, een dansje met de Pieter. Oké. Okay. Uh, uh, koekhappen, uh, uh, pakjes vergooien, denk ik weer. Nou, een hele hoop leuke dingen. Pakjes gooien? Ja, pakjes gooien in de schoorsteen. Oh, oké. Okay. Dan kunnen ja. de kinderen leren daar? En aan het einde van het Sinterklaas-pentakel, als ze alles gedaan hebben... dan krijgen ze een leuk presentje mee naar huis. Wordt weer een leuke dag, ja, uh, Maurice. zeker weten, weer een leuke dag. En die kaarten voor de Corver Sporthal, daar moeten de kinderen kaarten voor kopen. Ja, dat Waar zijn klopt. die verkrijgbaar? Die zijn bij Brune Balken verkrijgbaar en bij Ennitzheim, de Oude Halt. Sneak bij de Oude Halt in Zandvoort Noord. Bij het Eerste spoorwegovergang en Brune hier in het centrum. En die kaarten kosten hoeveel? Ja. <laughs> nee, die pagina staat nou net niet in de <laughs> nee, ja, ja. Ik zag je wel kijken. Even kijken wat die wel stond. Nee, ik, ja. ik geloof iets van 2,5 euro, 3 euro. Zoiets. In ieder geval een heel, heel nou, klein, klein prijsje. Een klein prijsje. Een klein Gewoon. Ja, zeker weten, want er kunnen maar aantal uh, kinderen in die koor vooral. Dus dat ze zeker weten dat er niet te veel kinderen in komen, dan, dan wordt de brandweer een beetje boos op uh, Sinterklaas. Nou, het wordt een gezellige dag, 14 november hier in Sanford, dan is hij weer in het land. En dan ga ik mijn schoentje zetten samen. En dat gaan we vieren, jij mag je schoen niet meer zetten. Oh, nou, daar ben je veel te oud voor. Oh, oké. Okay. Yeah. Ja.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 14 november, dan gaan de kinderen natuurlijk allemaal weer los, hè? 12 ja, dan komt... uur, er, dan begint het allemaal. Komt in het land, en joh, de coole Pieter Rep bij CFM. We gaan snel weer over naar Joop Vines, slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Joop. Ja, dat kan elk moment gebeurd zijn. Want het is al 45 minuten geweest. Er stond dat net een heel klein minimaal kansje. Want ze kregen een vijf schop. Een meter of 5, 6 buiten het stadsgebied, Maar daar kwam helemaal niets uit. En nu zijn ze weer op eigen helft. Aan het voetballen hebben ze wel bal. Dus je Patrick Kopen naar Max Aardenwerk. Aardenwerk op de middellijn. Probeert de man af te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Een beetje touwtrekken aan alle twee kanten. hij speelt ze nu naar Remco Loos. Loos. Naar Faisal Rikkers. Rikkers probeert daar. Maurice Mol te bereiken, dat lukte niet. En dat is een overtreding. En een gele kaart, Ja zeker. Hij springt met twee man. Een rode kaart zelfs. Goedemorgen. Goedemorgen. De man springt met twee benen op de enkels van Vijs uh, Rikers. En ik, ja, minimaal een gele kaart. Maar dan. Een, dit is een rode. Ja, ik, er is wat voor te zeggen. Uh, er wordt dus nu uh, gesteld dat uh, men is het niet mee eens uiteraard het is het het niet mee eens bij Hellas. Er ja. komt zelfs iemand het veld in. Die, uh, oh, die probeert daar die spel te bekalmeren en eruit te halen, inderdaad. Maar die moet nu achter de lijn. Uh, verzorging nodig voor Rikkers. Het was ook een gemeene overtreding. het was gewoon helemaal bewust gedaan. Uh, ja, nu staan er spelers en trainers buiten de coachbox. En dat mag ook niet. Dus de, de scheidsrechter probeert ze daar weg te halen. Goed, nu staan ze allemaal in de coachingbox. Dat is tegenwoordig verplicht. Uh, daar mag je niet buiten komen. In principe alleen als je warm gaat lopen voor een wissel. Goed, uh, ligt nu op de grond wordt verzorgd door Ron Kampman, de verzorger van SV Zandvoort. Het spel ligt dus duidelijk stil en Dallas moet zometeen met 10 man nog een hele tweede helft gaan spelen. Misschien dat Zandvoort daar voor feit van kan hebben, ik weet het niet. Uh, je, weet, je ziet vaak dat ploegen met 10 mensen... ...beter gaan voetballen en ook dan nog betere kansen gaan creëren. Uh, laten we hopen dat het uh, bij Zandvoort niet het geval is. Dat Zandvoort hier uh, wat mee kan. Uh, goed, uh, Rikkers staat weer op. Uh, Kampman gaat naar de kant. En de scheidsrechter zal zometeen het spel laten hervatten. Met een vijfschop uh, op de helft van Hellas in het voordeel voor Zandvoort. En Patrick Koper, die zelf ook al een gele kaart heeft mogen incasseren... ...die gaat dat, nee, die gaat dat niet doen. Laat het station John Keur over. Uh, ja, een brots in de branding in principe, dat heb je nu ook al een paar keer laten zien vandaag. Die staat er graad voor, gereed voor, daar komt het sluitje bij de scheidsrechter een diepe bal. En dus is buitenspel gevlacht en gevloten. Inderdaad, Bas Lemmens, die stond voorbij, de laatste man uh, toen die bal uh, geschoten werd en die staat dus buitenspel. Hellas uh, kan die bal weer in het spel gaan, gaan brengen, de keeper van Hellas. En dat duurt eventjes. Ja, ik, ik denk dat ze allemaal afwachten wat er nu uh, op dit laatste signaal van die eerste helft van, van deze scheidsrechter. De bal is nu genomen, uh, gescheerd over het hoofd. Daar is het signaal van die scheidsrechter. Uh, ja, wat zal ik er zeggen? Sans wordt heel slecht, absoluut. Ja, en die, ik denk dat we zomaar misschien een masseltje kunnen hebben... met die rode kaart van de speler van Hellas. Um, we moeten het afwachten. In ieder geval is nu rust hier. En we gaan eventjes uh, wat verfrissing halen. Graag tot straks.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 Op de Sofos Radio hoor je de single van Robbie Williams en Supreme. Nou, we hebben wat te weten gekomen over Albert-Jan Vos, de man die er vandaag niet is. Nee. Hij heeft lekker wild gegeten, joh. Hij heeft wild gegeten. Nou, echt als een beest ging je te keer. Zit hij daar in het restaurant? Ik zie het al helemaal vol. Patat en sla. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag. Heerlijk. Hey, hij is er weer. Ik ben geland. Ben geland. Je bent geland. Ja, dat vind ik geland. Ja, je bent altijd geland, <laughs> toch? Dit net altijd. Op, net op Net op tijd, ja, ik wil je niet eens horen. Joh. Ja, laat gewoon een schuifje Jij hebt vandaag, vandaag geen programma, dus, Ik ben er ook niet, ik ben er ook niet. Nee, je bent er helemaal niet. Nee, Albert-Jan is er niet. Nee, Albert-Jan is er is om vijf uur wel. Vijf uur? Ja, werkoverleg, jullie allebei. Entertainment voor you. <laughs> Oké, okay, nou, dat was Albert-Jan Vos. <laughs> <laughs> Tot zover. Uh, wat gaan we zo dadelijk nog allemaal doen, uh, Sjors? Nou, zo dadelijk in ieder geval weer even terug naar uh, de voetbal? Een rode kaart daar voor uh, de tegenstander van SV Zandvoort, Hella Sport. Stond nog steeds 0-0 daar in de rust. We gaan even kijken wat daar allemaal nog gebeurt. Ook hebben we Willem zometeen nog aan de telefoon. Die heeft iets over de Swing Station. Oké, okay, William. William. William, die gaan we zo dadelijk bellen. Die gaan we zo even bellen. Is dus nog maar even één plaatje doen. Nog even een plaatje. Oké, okay. nou dan gaan we met z'n allen. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Gezellig op de zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag. Even uitrusten. Het hele clubje is weer compleet. Dat vinden we altijd zo fijn. Ja, ja, ja, ja. ja de, de Mockingbird Hill. Nou, vanavond hebben we een uh, groot swingfeest uh, bij Ries aan zee. En aan de telefoon daarover hebben we William. Goedemiddag William, welke uitzending? Goedemiddag Rob. Go Goedemiddag. Jij bent van uh, Swingstation? Klopt, klopt. En als ik dan naar Swingstation denk, dan uh, ga ik naar het station van Haarlem en dan zag ik al die... Uh, die, die mensen lekker dansen daar uh, op het station. Ja, klopt. Maar dat, dat is uh, niet meer, hè, geloof ik. Dat is een gepasseerd station. <laughs> Kijk, daar heb je over nagedacht. gedacht. <laughs> Oké, okay, ja. nee, maar... Ja, ja wel hele, hele mooie tijden daar gehad natuurlijk. En uh, daaruit ja. zijn uh, diverse feesten voortgekomen die jij nu organiseert. Ja, ja, nou... Buddha Dance en... Zit op, dat zit nog wel uh, tijdelijk uh, op het station. Maar, uh, en ook uh, is het gewoon Swingstation. Dat is uh, gewoon elke, elke maand bij Erie Zee in Zandvoort. Oké, okay, ja, want uh, daar bellen we je over op. Vanavond is ja. het weer groot feest bij Nieuw wow. Swingstation. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, zelf hebben we. Uh, het is een feest voor 25 plus, hè, voor uh, de oudere jongeren, zou ik maar zeggen. En uh, de, we hebben twee zalen, twee area's. Eén is met de, de Disco Dance Classics jaren 70-80. Als DJ en de andere zaal area is uh, Night Is Now, dus meer de moderne muziek, house, dance en uh, Latin beat. We hebben nog, uh, dus natuurlijk gewoon uh, een lekkere lounge area waar je wat kan zitten, praten, zo lekker uh, rustig. Dus de hele complete avond, uh, hapjes, mooie plek natuurlijk, uh, Ries aan zee, uh, ja, allemaal gezellig in, uh, in Zandvoort. Kijk, en zo zien we het graag uh, William, ja. gewoon een gezellig feestje vanavond op het strand hier in uh, Zandvoort voor alle 25-plussers. Ja. Uh, ja uh, wat, oh ja, ik weet al wat ik wilde vragen. Nee, van de hoeveelste keer is het uh, dat het feest uh, plaatsvindt bij Ries? Sinds juni, dus ik denk dat we nou eens een beetje. Uh, kijk, juni, juli, augustus, september, oktober, dus vijfde keer alweer. Vijfde keer alweer. En hoe wordt het uh, ontvangen hier in Zandvoort? Ik, uh, ik denk dat in Zandvoort ook iedereen er wel blij mee is. Het is natuurlijk uh, voor de Zandvoorters dus een thuis in vrijheid. Kijk, ze komen van overal, hè. dus van Rotterdam tot, tot Alkmaar uh, den Helder komen ze vandaan, in Apeldoorn. Dus het is, daar komen alle mensen van Swingsdagenaren vandaan, natuurlijk meest uit de regio land. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat het antwoord zoiets dat uh, tegenwoordig in huis hebt. En uh, ja, dus uh, ik hoor wel mensen dat ze denken, oh ja, dat is bij uh, uh, weet je wel. Dus je hoort wel positieve geluiden erover en natuurlijk uh, een opreuring. Uh, reuring. Maar mensen komen ook, wat je dan vaak ziet is gewoon dat ze... Soms als middags eventjes uh, naar het dorp gaan of ze komen hier uh, s avonds straks ook eten. Dat kan je ook uh, bij Riche. Want voor eten hebben we een, een diner, een swingdiner vanavond. En dan gaan ze daarna dansen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker eten nog in het dorp. Uh, lekker winkelen. Dus uh, ja, dat zag ik er voorheen ook altijd met uh, swingstation op het station. Dan uh, ja, was het gewoon voor vanochtend geen van verder uh, even een leuk uh, middagavondje uit. En uh, ja, zo werkt dat. Ja, je moet niet uh, te veel eten van tevoren, want je hebt gratis tapas ook nog vanavond. Ja, klopt. Ja, gewoon uh, wat leuke, lekkere hapjes. Dus uh, ja, dat, uh, dat serveren we er ook bij. Dat doe ik, uh, bij Ries eten er heel goed in. Gewoon uh, goed, uh, moois te maken. En, uh, ja, dat is, leuk. Dat is uh, leuk als je lekker bezig bent. Lekker aan het kwetsen en dansen. Een drankje en gewoon een hapje erbij. Dat is altijd, uh, denk je, oh ja, lekker. Ja, ja en hoeveel mensen cool. kun, je, kun je kwijt daarin, uh, Ries? Ik denk zo vanavond hebben we 3,500. 3.500. zo. Dat is behoorlijk. Ja, en dan uit het en, hele land. Erbij, hè? Ja, 3,500 400 ja, man. Dus we hebben een tent erbij. En dat, dat hebben we al altijd al. En, uh, ja, dat, uh, dat is gewoon uh, een volle bak. Lekker, een uh, goede, gevulde bak. En, uh, ja, dat is helemaal leuk. Ik heb nog een nieuwtje voor je hoor, Rob. Ik heb nog een aanloopje. Maar we gaan ook oude en, uh, oud en nieuw vieren hier bij Ries. Oude nieuw ook? Ja, het is een nieuw feest. Dus echt op uh, dag. Ja. Uh, uh, nachten. Dus, uh, nachten, dus uh, oh. van 9 tot uur of drie half 4. Dus uh, dat is een nieuwtje dat is nog helemaal niet uh, bekendgemaakt. En uh, dat wordt een groot feest hier. We gaan ook zorgen voor een hotelargument. We zijn met paar hotels hier in het dorp bezig. Grote hotels, en ook nog wat kleine hotels. Dat mensen kunnen een hotelargument uh, doen. Ja, dat wordt, uh, wordt gewoon een fantastisch feest. Hé, hey, dat is leuk uh, William. Ja. Z zeker wel. En hey, nog even voor ja. mij. Van, hoe is de verhouding uh, mannen-vrouwen uh, vanavond <lacht> bij het feest? Uh, ik ben niet nieuwsgierig, 45, maar wil wel alles weten. 45, 45, 45. 55. 55 procent vrouwen. Ja. Oké. <lacht> ja, dus <lacht> <lacht> okay. ja, ja. Ja, er is altijd... Kijk, vrouwen houden van dansen. Dus uh, die zijn er uh, altijd net even wat meer. En ik zorg ook voor gewoon lekker gezelligheid. Voor lekkere dansen. Uh, en de, de mannen ja, die houden ook van uh, een praatje en een biertje aan de kant. Uh, dus uh, ja, dat is een leuke, uh, leuke dynamiek, zo ook. De mensen die vanavond uh, naar Swing Station bij Ries aan Zee willen, uh, hoe kunnen ze ja. daar komen en uh, wat moeten ze ervoor betalen? Uh, de entree aan de deur is 12 euro. En voorkoop is het een tientje. Dus nou, dat is gewoon zo'n complete avond uh, met lekker haptjes, is dat gewoon helemaal geen geld. En uh, dus ja, hoe kunnen ze er komen? Gewoon met de fiets en de auto. Kijk, Zandvoort uh, komt gewoon uh, misschien wel met de fiets of met de brommer. <laughs> maar uh, je kan het ook boven parkeren op de boulevard. En beneden heeft Ries ook zijn eigen parkeerplek natuurlijk. Daar kunnen ook uh, 40, 50 uh, auto's kwijt. Dus uh, kom op tijd en dan heb je je eigen parkeerplek hier. Nou, ik zag een hele mooie advertentie over dit feest uh, van vanavond in de krant staan. En dan zie ik daaronder staan... Of daarboven zien in Zandvoort, -zandvoort Je ja. Betekent dat uh, dat je ook een samenwerking hebt met de VVV? Klopt, ja. Nou ja. Je zoekt gewoon altijd je partners. Net zoals ik uh, met, via de Rabobank ook mijn kaarten verkoop. Uh, de VVV Zandvoort verkoopt ook uh, kaarten voor het Swingstation. En uh, je probeert dan ook dat in uh, combinatie te doen te met het hotelarrangement uh, en het diner... Dus uh, ja, daar liggen de flyers en uh, die vinden het natuurlijk ook fijn. Die hebben zin in Zandvoort En uh, ja, dus dat is een goede combinatie. Vanavond dus uh, iedereen van harte welkom bij Ries A.C. Vanaf uh, half negen voor het feest. En daarvoor kun je natuurlijk gewoon lekker komen eten. Ja, ja. Leuk. Meer informatie is ook op uh, internet te vinden, neem ik aan. Ja, swingstation.nl maar dat schrijf je op een speciale manier, hè? Swingstation? Ja, je kan ook uh, Swingstation intypen. Oh, okay. Voor de, de, de niet-alfabeten onder ons. Of de analfabeten die kunnen Swingstation intypen, weet je wel. <laughs> Als je dat dus moet schrijven. Maar uh, Swingstation.nl en dan word je gewoon doorgeleid. Door uh, die zitten aan elkaar gekoppeld. En dan staat alle informatie, of je kan me even bellen dit nummer uh, 06 18 93 82 60. 1893, 8260. 82, 60. Ja. Als je dat hebt kunnen onthouden. En kunnen schrijven. Dus uh, ah, dit, dit, uh, kom gezellig langs. En uh, je hebt een uh, hele leuke avond bij Swing Station. Ik wens uh, jou en alle bezoekers vanavond een heel gezellig feest. bij Ries. En tot een andere keer, William. Oké, okay, tot Swings. Oké, okay, dankjewel. Hoi. tunnel and couldn't see the light and whenever I'd look up I couldn't see the sky mm. sometimes when I'm standing it seems like I didn't walk for miles and my heart could be crying dead in the middle of a smile but then I climbed the hills and saw the mountain. Call it help cause I was lost Then I felt the strong wind Heard a small voice Saying the storm is over storm is over oh. now I can see the sunshine Somewhere beyond the clouds I feel heaven, yeah Heaven is over me Come on and set me free Ooh, ooh, ooh. Now in the midst of my battle All hope was gone mm -hmm. Downtown in a rush crowd And felt all alone mm -hmm. every now and then I felt like I would lose my mind I've been racing for years And still no finish line oh.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 Then faith became my friend. my friend, and now I can depend on the voices of a wind. When it's saying, Say it. "Storm is over, storm is over now, and I can see the sunshine." Just send me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 Wordt er wordt een hoop gelachen daar aan de overkant. <laughs> Dat is aan de hand, hoor. Nou, niks. Oké, Jordan Maroon 5 en Misery. Weer snel voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag naar Joop Van Es in Zandam. Ja, waar die tweede helft ondertussen al een minuut of uh, tien bezig is. En wordt eigenlijk alleen maar op de helft van uh, hellersport uh, speelt. Hoe kan het verkeerd? Toch, die ene man verschilt dan blijkbaar. Hey. Ja, Zij zijn constant voor het doel. Nu een corner van Zandvoort. Patrick Koper kan er niet goed bij komen, op een met een hakje, maar de keeper van Helos, pakt hem weg. Uh, Zandvoort gaat zometeen wisselen. Patrick van der Oort, die uh, behoorlijk geblesseerd is geweest. Hij heeft met een tweede meegedaan, is nu hier. En die gaat uh, zometeen, laat ik zo zeggen, hij is aan het warm lopen. Uh, ja... Ik heb geen idee voor wie er gewisseld gaat worden. Maar goed, nu staat Maurice Mol buitenspel. Natuurlijk, protesteren. Want een uh, voetbal staat nooit spel. Net zoals een basisschappel nooit een persoonlijke fout maakt. Dat kan allemaal niet. de scheidsrechter heeft het helemaal nooit gezien. Alles genomen. Keeper van Ellers. Die is nu gaat kijken waar die bal naartoe komt. Als Voorbij de middellijn daar. Bij Ronald Kalis. Kalis. Die kan aankomen. Maakt een overtreding. Duwen volgens de scheidsrechter. Dat geeft hij aan tenminste. En Ellers mag een vrijheidskap nemen. Metertje of tien in, op de helft van Zandvoort. Uh, even kijken. Ja, die bal gaat dan nu komen. De luchtmacht van Helles behoorlijk lange jongens overigens. Die is aanwezig. Jean cur kan er wegkoppen. Niet goed. En kan er aflog wegschieten. Max Aardenwerk uh, tikt hem door naar Patrick Koper, Koper naar Billy Visser. Visser kan een paar meters maken. En ik zou hem meters Dus dan gaat Maurice Molken heeft die bal aangespeeld. Dus op de helft van uh, uh, Helles zijn we nu bezig. En daar wordt een dieptepaas geparkt door uh, Morsenbol. De Maurice Mol, en maar die was in de voeten van een verdediger van Hellas. En nu moet George Schmid oppassen, want de bal stuitte de hele er heel hoog. En dan kwam een hele harde, uh, een hoge bal, stuitte er daardoor hoog. En eentje van Hellas, die was er heel snel bij, maar hij kon nog gelukkig wegwerken. En gaat via een speler van Hellas over de zijlijn. Bas uh, Lemmels, die mag gaan ingooien. Aan de andere kant van het veld bij mij, dan, nee, je laat het naar helemaal koloos over. Hemocoloos, naar Bas Lemmens. Lemmens, die kan de man passeren, dat doet hij dan ook. Geeft de bal voor, hoe je voor zit. Kan Rickers er iets mee doen? Nee, die kan er niet bij, maar ook uh, Stijn Stoppeler kan er niet bij. Verdediging moet die bal over de zijlijn uh, schieten. Sansen mag gaan ingooien op de helft van uh, Hellas. En uh, dat is dik op de helft van Hellas. <laughs> Oké, okay. kleine woordspeling. Goed, het zijn de bal weer kwijt, dat gebeurt regelmatig, ook nu nog steeds, maar de druk van Sansen is er toch dat uh, op zo'n manier dat uh, Zandvoort toch steeds in de bal kan komen niet hier John Lemusk. die komt naar uh, Ronald Kalis Kalis naar voren toe en daar is Maurice Mol, die kan die bal oppikken Dat ga, gaat hij net doen? Gaat hij pingelen? Ja, hij gaat uiteraard pingelen en gaat proberen die bal voor te krijgen zo meteen. En Hij gaat nu toch echt langs de man, dat doet hij er echt snel, snel. en netjes, uh, we gaan nog even die corner die nu gaat komen, gaan we voor hem heen en die corners worden genomen door Faisal Rickers. Uh, Verstandig gezien aan de rechterkant van het veld en iedereen staat klaar om die bal in ontvangst te gaan nemen. Vijf rikkers. La, lage corner, slechte corner. Kan van wat iemand erbij komen? Daar wordt gefloten. Hensbal. Sandvoort maakt een hensbal. Goed, dit was een aardige kans. Um, terug naar de studio met stand van 0-0. En Hellas heeft haast. En uiteraard komen we straks weer terug bij Jotres. Eerst gaan we onder meer eh, draaien de single van de Derby Brothers. Hier is Long Train Running. Down around the Met een kopje koffie geluisterd naar Goedemorgen Zof vanuit hoogland. En toen kwam ik tot ontdekken dat hier ook een Nederlandse versie van is van deze plaats. Roy Alderman natuurlijk weer. Je hebt overal Nederlandse versies van. Oh. <laughs> Zo ook van deze van de Doobie Brothers. Jorden de Long Train Running. Zo dadelijk de evenementenagenda met Jos uh, Van Dam. Eerst moet hij weer even op zijn plek gaan zitten. Eerst even op zijn plek gaan zitten. En dan hebben we de evenementenagenda met Jos Van Dam. Ja. Hé hey, hey, uh, hey ben je er weer? Hey. Ja, ik ben er weer. Oké. Okay. Wat kunnen we dit weekend allemaal nog gaan doen, Sjors? Uh, we kunnen nog gaan garnalenpellen. Garnalenpellen ja. vanavond, heen, in Oomsteen. Vanavond bij de Oomsteen. Vanaf zes uur is dat het Kampioenschap Garnalenpellen. Voor de mensen die het leuk vinden. En natuurlijk het uh, swingstation, waar net uh, William al aan de telefoon erover. Dansfeestijn uh, bij Ries aan zee. Dan staat hier dat om acht uur begin, maar ik jou over half negen, maar... Ja, 8 uur ben je welkom hoor. Vanaf 8 uur. Vanaf 8 uur. Is Ik vind gezellig. het goed. En in de krant staat komende zondag historische open dag. Maar dat is een foutje, want dat is vandaag. Dat is vandaag. En tot 4 uur. uur. Dus je hebt nog 5 minuten. Dus ja. uh, opschieten. En morgen natuurlijk het uh, jubileumconcert in, uh, in de Krocht. Aanvang om uh, half drie, om 2 uh, uur uh, gaat de zaal al open. Het uh, Ambo-corps voor Anker bestaat 40 jaar en geeft daar een jubileumconcert. En hebben we vanavond ook nog een uh, Halloween-party bij Fame? Is dat zo? Ja, dan moet je wel verkleed komen hoor. Ja, daar ben je altijd over, zou <laughs> ik zeggen, inderdaad. Ja, dat dus ook. vanavond bij Fame, iedereen vanaf uh, 11 uur van harte welkom voor de Halloween-party. Oeh, dat gaat spannend worden daar. En tot hoe laat duurt die dan, weet je dat? Ik denk tot, uh, in, tot diep in de nacht, tot 5 uur. Ja, dus is dat dan 4 uur of 5 uur? 5 uur? Of... Nee, dat, dat oh, oh, klopt ja, ook weer. Oh, ja, dat hebben we ook weer, de Nacht van de Nacht. Oh, ik ja, hij hij niks van de nacht van de nacht maar ik weet wel voor de horeca, als de klok van 3 naar 2 gaat, het blijft gewoon 3. hij blijft gewoon dus 3 uur. Die, die, die. Dus het gaat om 5 uur is het afgelopen. Vijf uur oude tijd. Dus vijf uur zomertijd gaan ze dicht. Dus 4 uh, ja. dus uur, dus vier uur wintertijd. Uur wint dus we kunnen niet een uurtje langer stappen, nee. Nee, helaas niet. Een, een uurtje helaas concert. niet. Nee, eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Maar je moet niet te vroeg komen. Of nee, nee. Nou, gewoon elf uur zomertijd komen en dan loop je er om 5 uur s'nachts, rol uh, je nee, vier... waggel je. Vijf uur s'nachts zomertijd er weer uit. Ja, maar het is dan wintertijd is eigenlijk vier uur. Ja, maar wat dan ja, als we in Engeland zouden ja. zitten Ja, dan niet. <laughs> <laughs> ik weet niet. 70 landen doen er mee aan de zomer- en wintertijd. Ja. Dat weet ik wel, maar, wel maar ik, ik, ik weet dat Zwitserland of Oostenrijk of zo doet daar niet mee, dus Nee, Oost, Oostenrijk volgens mij, maar dat, dat weet ik ook niet zeker. Ja, en die Engelsen doen het altijd moeilijk, hè, met de klokken Roy? Ja. Ja. Waar heet Roy alles van? Goedemorgen. Goedemorgen, voor. Dus, Oké, okay, <laughs> nou, dus we, we <laughs> hebben genoeg gepraat. Stukje <laughs> muziek nog, morgen. tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog 1 uur lang met Zandvoort op zaterdag. Daarin uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. Hou de radio aan op CFM 106.9 met Carol Emerald nu. Hier is er nog geen single van haar en die heet The Man. I'm feeling the loss, and then I feel alive.